4 uur, Jurij Stubinitski met het NOS-journaal. In Beirut lijkt de begrafenis van de veiligheidschef... die vrijdag omkwam bij een aanslag uit de hand te lopen. Groepen rouwenden zijn naar het kantoor van de premier gelopen... en eisen het vertrek van de regering. Militairen schieten in de lucht en gebruiken traangas om de mensen op afstand te houden. De oppositie zegt dat het buurland Syrië achter de aanslag zit. De pro-Syrische Hezbollah-partij maakt deel uit van de Libanese regering en worden de oppositie mede verantwoordelijk gehouden voor de dood van de veiligheidschef. De doden die vanochtend zijn gevonden in een boerderij in Schalkwijk, in de provincie Utrecht, zijn vier gezinsleden. Het zijn een vader en moeder en hun twee dochters. De politie zegt dat de man zijn vrouw en kinderen met geweld om het leven heeft gebracht. Daarna heeft hij de boerderij in brand gestoken en de hand aan zichzelf geslagen. De brandweer vond de lichamen vanochtend tijdens het blussen van de boerderij. De Amerikaanse politicus George McGovern is overleden. Hij deed in 1972 namens de Democraten een gooi naar het presidentschap, maar verloor van Richard Nixon. Later bleek dat naast de medewerkers van Nixon hadden ingebroken in het democratische hoofdkwartier om daar afluisterapparatuur te plaatsen. Die affaire werd bekend als het Watergate-schandaal en leidde tot het aftreden van Nixon. Na zijn verlies keerde McGovern terug naar de Senaat. Later bekleedde hij verschillende functies bij de Verenigde Naties. George McGovern was 90 jaar. Paus Benedictus heeft voor het eerst een Indiaan heilig verklaard. Kateri Tekakwita werd samen met zes anderen heilig verklaard... in een ceremonie op het Sint-Pietersplein. Tekakwita leefde in de 17e eeuw, liet zich door missionarissen bekeren... en nam het christelijke geloof aan. Ze werd door haar eigen gemeenschap verstoten. Het weer, in de kustprovincies af en toe regen, vanavond enkele opklaringen. Morgenochtend mist, in de loop van de dag breekt de zon door... Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal. Aanweb verkeersinformatie Door werkzaamheden staat er een file op de A7 Hoorn richting Zaandam... tussen Alfred avenhoorn en Purmerend Noord, 2 kilometer. Door een eerdere autobrand op de A12 Den Haag richting Utrecht... 7 kilometer file tussen Gouda en Nieuwebrug. Bij Nieuwebrug is de linkerrijstrook dicht. Op de A12 Utrecht richting Den Haag staat ook een file... tussen Woerden en Bodegraven, 5 kilometer.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 Het is vijf minuten over vier. We gaan beginnen in Venlo bij VVV Feyenoord. Bas Ticheler. Schot van immers van 20 meter verdwijnt in de handen van Maanpa en zo blijft het 2-3. En is het dus in ieder geval nog altijd een wedstrijd in Venlo. Herenveen tegen FC Groningen. Henk Kok. Krijnk ietsje hoekskop van de linkerkant wordt gevangen door de Noordveld van Heerenveen. En zo staat er nog 2-0 in het voordeel van Heerenveen. FC Groningen heeft in de tweede helft eigenlijk niet kunnen afdwingen. Wel een pracht van een kans voor de ridder. Hij kreeg de bal op de schoen gelegd van La Parra. Vol op de schoen. Maar hij ging rechtopdoen maar Luciano af. Dat was de kans op 3-0. En verder zometeen vanaf half 5 ook nog RKC tegen Pex Zwolle. En dan gaan we naar het hockey. Oranje-zwart kampong. Gerrit Groot. Nog 13,5 minuut te spelen. Nog steeds 1-0 voor Oranje Zwart. De derde strafcorner voor Kampong hebben we net gehad. Maar Weushoff, die dat spelletje speelt als Kampong in balbezit is... in de buurt van de cirkel van Oranje Zwart komt... dan moet ik het veld in. Zat even niet op te letten. Hij was er niet in het veld. De kans kwam indirect wel voor Kampong... maar het leverde geen doelpunt op, zodat het nog steeds 1-0 is. En judo in Rotterdam. Vier van de zeven kampioenen hadden we al. Matthijs Westrader. Ja, we zijn aanbeland bij de klasse van Henk Grol. Maar drie keer raden het hij is er niet, inderdaad. Uh, hij doet niet mee. Uh, Grol heeft wel een extra reden om niet op de mat te verschijnen hier. Hij is namelijk op de weg terug van een uh, knieblessure En dus uh, doet hij, ja, twee redenen om niet mee te doen. Dus lijkt me prima. Elke van de Geest komt ook uit in deze klasse. Maar die mag niet meedoen. Die is wel geworden. En dus bij gebrek aan Grol Is zijn broer Geest, is jockey daarachter. Nee. <laughs> ja, dat zou je haast wel denken. Ja. ja, nee, zijn kwaliteit uh, ligt iets hoger, geloof ik. Maar bij gebrek aan uh, grol dus de finale uh, tussen Berend Roorda van de Mattenkloppers, zo heet hij zegt, en Brian Bingen van het Haarlemse Canemieu. Roorda, de favoriet in deze partij, trekt het initiatief al snel naar zich toe. Uh, eigenlijk komt Bingen helemaal niet in zijn spel. En de ongeveer 500 mensen op de tribune die zien uh, eigenlijk een saaie pot judo. Die op straffen beslist lijkt te gaan worden. Bij de judokers nemen weinig risico's. Het resultaat is drie straffen, twee voor Roorda. Vijf straffen moet ik zeggen. Twee voor Roorda, drie voor Bingen. Maar 14 seconden voor tijd ontploft de hal. Als Bingen vanuit het niets werkelijk waar Roorda met een schoudertechniek bijna op zijn rug gooit. Het resultaat een wasari. Hij had al een Jugo door die straffen voor de Roorda. En Bingen is de nieuwe Nederlands kampioen in de klasse tot 100 kilogram. proud waks even snel naar Henkoc in Heerenveen. 3-0 van Parra Geknoeien in de verdediging van FC Groningen. Judith die won het duel. Legde de bal terug naar de rand van de 16 en daar stond Van Parra klaar om Groningen na de stoot toe te dienen. 3-0 Heerenveen Groningen. VVV Feyenoord. Dat is nog niet beslist. Hoewel, hoewel Bas Nee, het is 2-3 en met nog 7 minuten we gaan. En een publiek dat erachter gaat staan gelooft. VVV er weer werd in. Bergkamp in de ploeg gekomen. Als verse kracht voorheen. Kullen in de ploeg gekomen. En ze zijn blij dat ze nog met z'n 11 in het veld staan. Want zo even een half kopstootje van de heer Meuwes In een uh, vinnig onsje verzeild geraakt met Jordi Klaas. Dat wordt door de scheidsrechter slechts bestraft met geel. Daar had hij als hij dat had gewild ook gewoon rood kunnen trekken volgens mij. Pellen bemoeide zich er nog mee omdat die weer boos was dat geel was. Die kreeg er zelf ook maar één. Maar goed, het is een wedstrijd geworden en zo hoort dat in een duel als deze met kleine marsjes, 2-3. Waarin er wat op het spel staat en dat zie je terug op het veld. VVV dan maar met de moed en wanhoop, want ze hebben echt niet meer goed gevoetbald in de tweede helft. Ze hebben eigenlijk nauwelijks nog kansen gekregen. En die krijgen nu wel een hoekschop te nemen of een ingooi is het vanaf de rechterkant. De bal gaat het straftoegebied van Feyenoord inkomen. Dan gaan de 4-5 de lucht in. Peller springt het hoogst en kan de bal wegkoppen. Klaasie wil hem wegtrappen, raakt de bal van Komen verkeerd Dan geeft een hoekschop weg. Dat komt dan niet goed uit. En zo moet Feyenoord terug met overigens twee Noren als wissels in het elftal gekomen. Singh en Elab Abdelaoui zijn gekomen voor Leerdam en Verhoek die naar de kant zijn gegaan. Maar zij moeten dus nu toezien dat Feyenoord moet verdedigen. En behalve Elab Abdelaoui staat het hele elftal van Feyenoord in het eigen strafschopgebied nooit. 84 minuten gespeeld, 2-3 de stand, komt de hoekschop, wordt gekopt door Immers, omhoog gekopt, maar wel net het strafsomgebied uit, opnieuw ingebracht. Weer Immers die op de penalty bal kan controleren en weg kan trappen, dan maar hopen dat Ella Delewine ermee vandoor kan. Dat kan niet, omdat de bal wel eens in zijn richting komt, maar niet goed genoeg. Dan wil Goosens opnieuw een poging wagen, gaat de Noor opnieuw de lucht in, raakt hij niet de bal. Ik denk dat hij zijn tegenstander Kabessi wel een beuk geeft, daar wordt dan gek genoeg ook niet voor gefloten. Maar van VVV heeft de bal. En via de keeper kan de aanval dan doorgaan. Dat klinkt misschien gek. Maar Feyenoord loopt eigenlijk alleen maar terug in plaats van vooruit. De enige die dat niet doet is, daar gaat hij weer, Elab Delahoui. Nu is VVV met een lange bal van Forstemans op zoek naar de mensen voorin. Bergkamp wordt niet gevonden. Bal voor de voeten van Van Haren. Die steekt hem er nogmaals in. Dan komt Jan Maat weg op de borst van Bergkamp. Die staat op 25 meter van het doel. Die kopt kullend, schiet uit de draai. En dat is helemaal niet zo'n gekke bal. Maar die komt dan in de handen van de keeper Lamproe. Schotval, laten we zeggen, 20-22 meter. In de draai geschoten, blijft op de grond liggen eigenlijk die bal en komt dan in de handen van de keeper. Het zouden nog maar zo vijf hete minuten kunnen worden in Venlo. En niet alleen maar omdat de zon in alle hevigheid is doorgebroken. Het is 2-3 en er staat nog wat op het spel. Hadden we eerder al het bericht dat Sanne van Pasen de veldrit won in Tabor, de Rabo-renster. was nog meer nu goed nieuws met betrekking tot de Rabo-ploeg. Want Lax van der Haar, hij maakte zijn debuut in het veldritseizoen. De WK bij de belofte was dat. Hij werd vandaag tweede in Tabor. Op 14 seconden achter de Belgische winnaar Kevin Pauls. Dus een mooi debuut van Lax van der Haar daar in Tabor. Sport waar ze nog niet uit zijn is het hockey Gerard de Groot. Oranje-zwart kampong, hoe staat het daar? 1-0, 5,5 minuten spelen. Dullemeyer bewijst zijn ploeg een slechte dienst. Zet zijn voet voor een balletje van Van der Horst die hem wilde passeren. En ja, Bart de Liefde zal Bart de Liefde niet zijn om te roepen. Gele kaart, wegwezen, Dullemeijer. Kampong weer met tien man. En dat kan je natuurlijk niet gebruiken. In de slotfase van de wedstrijd. Waar je met 1-0 achter staat tegen Oranje-Zwart. Tegen de koploper van de hoofdklasse. En die kan natuurlijk die laatste vijf en halve minuut rustig gaan uitspelen. Met in de aanval de voogd. Kampong nu in de defensie. Ja, Kampong heeft het wel geprobeerd. Heeft wel aanvallend gespeeld. De hele tweede helft. Doordat ze weer met z'n elven waren. Na die gele kaart van de van Bos. Was Kampong weer met 11 man, tegen Oranje Zwart even met 10. Het was allemaal een beetje chaotisch. Maar op dit moment is de rust weer op het veld. Zeker bij Oranje Zwart, dat die laatste vijf minuten wil gaan uitspelen. Geen risico meer nemen. Kampong moet aanvallen. Kan dat met 10 man natuurlijk veel minder. Oranje Zwart staat met 1-0 voor. Op weg naar de koppositie opnieuw in de hoofdklasse. Want ik denk niet meer dat Oranje Zwart het nu uit handen geeft. Op weg naar een spannende slotfase in Venlo. VVV Feyenoord, Bas Tegeluk. Het offensief van VVV is begonnen. Dat is wel duidelijk. 87 minuten, nog altijd 2-3. Koeman is er ook niet helemaal gerust op. Want staat eigenlijk al een poosje buiten zijn dugout. Eh, ja, met de hand boven het voorhoofd. Omdat hij net als wij allemaal tegen de zon aan het inturen is. Dat maakt de blik op het veld niet altijd even makkelijk. Bergkamp heeft de bal van VVV aan de andere kant van het veld. Dan wordt hij in het stadsgebied gebracht. En daar wil er wel een koppen. Dat lijkt me Linsen, een van de invallers. Maar die... Kopt de bal eigenlijk wel in de loop van zichzelf mee, maar te ver. En dan wordt die bal opgepikt door Lamproe. Lintzen komt even later nog in botsing met de paal, maar de schade valt mee. Aan de paal bedoel ik. En dan is het uh, balbezit voor vijf, wordt via de keeper. En Lamprou probeert hem in de buurt van Pelle te krijgen. Pelle die van de 80 kopduels die hij heeft uitgevochten vandaag, ik denk 79 keer gewonnen heeft. Ook nu is hij goed en de, kop de bal naar de zijkant. Daar uh, wordt een overtreding gemaakt door El Die probeert zijn tegenstander met handen en voeten voorbij te komen... En dat uh, heeft de scheidsrechter gezien, of liever de assistent. Want uh, Kuipers sluit pas nadat de vlag omhoog is gegaan. Dus ook het VVV de bal weer terug. 88 minuten ruim gespeeld. Van Haren trapt de bal naar voren. Er staan er van VVV nu zes structureel en permanent op de helft van Feyenoord. Kullern is er daar een van die de bal in de draaierit in het stadsveld, Omdat hij er zelf zeg maar, een meter of twintig vanaf stond. Maar daar was van VVV niemand op bedacht. En die bal rolt dan weer door in de handen van Lampoer. Die heeft niet zo ongelooflijk veel haast meer. In de wedstrijd gezien dat hij toch wel haast had, maar nu is dat ineens weg. Heel gek. 2-3, nog altijd de voorsprong, dus voor Feyenoord. Het feyenoord publiek dat hoort hij op de achtergrond zingt. Terwijl Pellet buitenspel staat in het uh, aannemen van de bal, gaat de vlag omhoog en klinkt het fluitje van Kuipers. En komt dus de VVV-trein, voor zover die eigenlijk al is gaan rijden. Een beetje op stoom, want krijgen ze in ieder geval wel telkens de bal terug, maar kansen. Heeft dat offensief dan nog niet echt opgeleverd. Want tuurlijk, het is daar druk. Tuurlijk, het is daar dreigend. En dus is iedereen eh, in opperste concentratie wat er gebeurt. Maar kansen nog niet. Ook nu niet. Omdat de trap van Van Haren vanuit de middencirkel wel het strafgebied van Feyenoord binnenvliegt. Maar de enige die daarbij kan is de keeper. Lamproo heeft de bal uit de lucht geplukt. En eh, is dan op de grond aangekomen. Ook met de bal. Dat is dan weer het voordeel als je klein bent erbij. Als eerst op de grond ook. En die kan de bal dan weer de ver naar voren trappen. Waar Pelle nu eh, de assistentie heeft gekregen. Van de Gozens. Gozens komt niet bij de bal. VVV neemt erover. Er komt een diepe steekbal vanaf de middenlijn in de richting van Bergkamp. Maar daar zit dan Matthijs ertussen en gaat de bal opnieuw terug naar de keeper. Nee, voorlopig kan VVV nog geen vuist maken. De officiële speeltijd zit er wel zo ongeveer op. De vierde official heeft een bord in de handen waarop hij ons meteen gaat aanwijzen hoeveel extra tijd er dan nog bij gaat komen. Terwijl Pelle nog probeert te pasen in de richting van de lopende Ella de Maar daar komt de bal niet omdat je tegen het been opstuitert van Lema Cabessi. En heeft VVV de bal weer terug. De vierde official zegt vier minuten extra tijd in Venlo. Vier minuten nog te gaan in deze wedstrijd. tussen Vier minuten in de, deze wedstrijd tussen VVV en Feyenoord. Waar het dus 2-3 staat. En we gaan even hokken Gerard. Ja, nooit te snel zeggen dat een wedstrijd gespeeld is. Want Kampong is langzij gekomen. De actie was schitterend van Kemperman. Het haakje was heel goed. De doelman Jenniskens van Oranje Zwart stopte de bal. Maar die sprong hoog terug. Quirijn Kaspers pikten pikte hem op, sloegen hem in één klap achter de doelman van Oranje Zwart. En met 1 minuut 50 op de klok is het 1-1 geworden bij Oranje Zwart tegen Kampong. Gaan we nog even naar Henk Kok van Basten. zal in tijden niet zo rustig op zijn stoeltje gezeten hebben. Nou, nee, is nog ruim een minuut spelen. Ik heb de vierde man al met het bord gezien van twee minuten. Het is 3-0 voor Herenveen. Dat is een dik verdiende overwinning voor Herenveen. De score valt ook niet te hoog uit. Van Herenveen heeft nog meerdere kansen gehad in die tweede helft. En FC Groningen heeft in die tweede helft eigenlijk helemaal niks laten zien. Wat is dan daar de oorzaak van? Gouwe schakelde zich voortdurend in op het middenveld vanuit de verdediging. En Zeefuik werd volledig fysiek aan banden gelegd. Groningen kon Zeefuik niet bereiken. Gouwe in in zomer, die ging een harde duel na. Misschien nu nog een kansje voor Groningen. Groningen schiet tegen een verdediger van Herenveen op. Groningen wist Zeefijk dus niet te bereiken. En dat is een belangrijke pion in het spel van FC Groningen. Dik verdiende overwinning voor Herenveen, Zeer zeker op basis van het spel in de tweede helft. De extra tijd in Venlo bij VVV Feyenoord. Bas. 2,5 minuten nog te gaan. Klaasie ligt geblesseerd op de grond. Gek genoeg heeft Feyenoord de bal, maar voetbalt er door. Koeman staat nu met zijn handen omhoog en zegt: Hoe kan dat nou? Nou verliest Feyenoord de bal. Klaasie ligt er nog steeds. En nu heeft Feyenoord dus een probleem. Nu staat Koeman nog weer met de handen omhoog en zegt: Ja, wat doen jullie nou? VVV zegt: Voetballen, want dat deden jullie ook. Het is 2-3. De extra tijd loopt inmiddels al een poosje. En VVV wil een offensief ontketenen. Maar slaagt daar eigenlijk nauwelijks in. Nu als Feyenoord de bal terugverovert, gaat hij wel over de zijlijn via Sing. En kan de verzorging in het veld komen voor Klaas. Die dan toch echt serieus geraakt lijkt. En uh, ja, natuurlijk is het ook altijd zo dat je probeert om nog wat uh, tijd te rekken. Maar de herhaling laat zien dat er een botsing ontstaat. Terwijl Kullen en Klasie allebei zeg maar, recht op elkaar aflopen en naar de bal willen. Uh, wel Kullen de bal raakt, maar ook Klasi, ze komen met de voeten tegen elkaar. En daar heeft Klasi echt last van. Zou dat niet meer gaan, dan moet Feyenoord de wedstrijd uitspelen met z'n Want wisselen dat geldt overigens voor beide. Trainers, dat zit er niet meer in. Klaasie verbijt de pijn, zo lijkt het, en krabbelt weer over rent. De verzorger is daar nog bij. Koeman staat en zegt, uh, gaat het allemaal? Die wil nog wel wat inlichtingen. Aan de overkant van het veld wil VVV, terwijl Klaasie naar de kansen strompelt en ingooien nemen. En lijkt het erop dat VVV die bal die dus door Feyenoord buiten geschoten is, niet meer aan Feyenoord gaat teruggeven. Dat hebben ze eerder een keer wel gedaan toen een er zich aanstelde. Dus daar valt wat voor te zeggen. Hoewel het niet sportief is, het gebeurt inderdaad niet. Feyenoord fans zijn nu boos. Maar de ingooi wordt makkelijk onschadelijk gemaakt door Gozens. Die de bal heeft, maar hem even snel ook weer verliest. Terwijl hij hem gewoon kan wegtrappen. Dan kan VVV nog een keer komen met een voorzet. En die bal stuit het dan af op Gozens. Die probeert zijn fout te herstellen. En dan komt er nog een hoekschop aan voor VVV. Klaas die strompelt weer het veld in. Dat gaat echt niet meer van harte. De officiële speeltijd zit er eigenlijk, of de extra tijd zoals aangegeven, zit er eigenlijk wel op. Die vier minuten, maar de hoekschot zal toch in ieder geval nog genomen worden. Iedereen in het strafschopgebied komt er een bal, Lamprou pakt en dat zal dan het laatste moment van de wedstrijd moeten zijn. En dan weet VVV dat het verslagen is en is het cruciale moment niet alleen het moment dat Moufford één op één staat met de keeper. Maar de bal tegen de keeper aanschiet en geen 3-0 maakt wat dat wel had gekund. Een paar minuten later gevolgd door het cadeautje waardoor Feyenoord in de laatste minuut van de eerste helft een strafschot mag nemen. Die immers veroorzaakt of liever regelt en dan zelf vervolgens binnenschiet. Dat zijn vijf cruciale momenten geweest die deze wedstrijd een totaal aanzien, ander aanzien hebben gegeven. Of in het eerste geval een ander aanzien hadden kunnen geven. Maar uh, het zijn de laatste seconden. Feyenoord staat voor met 3-2. Kuipers gaat zo fluiten en dan heeft Feyenoord gewoon drie punten en staat het naast Ajax op de ranglijst. En is dat in ieder geval een aardige gegeven voor de wedstrijd die volgende week, komende zondag, zal worden gespeeld in de Kuip. Feyenoord tegen Ajax. Met beide ploegen op 17 punten is dat een duel op nu al, om meerdere redenen, maar vooral ook om die... Naar uit te zien. Nog één kans misschien voor VVV. Sijp trapt de bal nog een keer naar voren, want de scheidsrechter wil nog niet fluiten. Heeft natuurlijk even stilgelegd het spel vanwege die besturen van Klaasie. Immers trapt nog een bal weg. Kuibers kijkt nog maar eens op zijn klokje. De bal door Joppen opgepikt. Die ramt dan ook zo snel mogelijk weer naar voren toe. Als die één keer goed valt, dan kan VVV nog wat. Linsen loopt nog achter een bal aan die aan de zijkant uitkomt, maar door Jan Maat de andere kant weer op wordt getrapt. De hoogte van de middenlijn waar we opgevangen wordt door Leiva Cabessi. Die onder druk wordt gezet door El Delaoui. Dan gaat de bal naar Sijp. Nog altijd laten de scheidsrechter doorvoetballen. De klok is inmiddels ruim over de tijd heen die we zouden gaan voetballen. Dan komt er een zwakke trap van VVV van Seid. Die over de aanvallers op de rand van het strafdoelgebied heen gaat. En in de handen komt van Lamproux. Die zoals gezegd, ondanks een dreigend slotoffensief van VVV. Nog nauwelijks serieus op de proef is gesteld. En nu is dan het voor Feyenoord verlossende fluitje van Kuipers daar. 2-3, zo eindigt het in Venlo bij VVV Feyenoord. De winnende van Pelle. 2-3 dus, zegt Bas Stichler. VVV Feyenoord 3-0 afgelopen ook. Herenveen Groningen. Eerder deze middag Ado Den Haag Utrecht 1-2. Dat zijn de drie uitslagen. Om half vijf zometeen. RKC, PEC, Zwolle. De negende wedstrijd van de negende ronde. En de hockeywedstrijd die we, waar we vanmiddag bij waren is ook afgelopen. Oranje, zwart kampong eindigde in 1-1. Gaan wij weer even naar het topsportcentrum in Rotterdam. Met NK Judo. Met weer een kampioen, Matthijs. Uh, ja, inderdaad. Ja. Dat raad je zo. Ja, okay. ja, de beurt is hier uh, momenteel aan de mastodont uh, van het uh, Nederlandse judo, de Reuzen. Zojuist uh, kwamen eerst de vrouwen in actie. In de categorie uh, plus 78 ging de finale daar weinig verrassend door. Tussen uh, Janine Penders en Romy Tempelaars. Met name van Penders werd veel verwacht uh, vandaag. afwezige in deze categorie, moeten we het toch even noemen, is uh, Carola Uilehoed. Ze kwam weliswaar niet in actie. Op de Olympische Spelen van Londen. Maar zij is uh, herstellende van een maagverkleining. Een indrukwekkend verhaal hoor. Uilehoed die hoopt van 150 kilo er maar liefst 60 af te halen. Ja. In juni is geopereerd. En inmiddels zijn de eerste 30 kilo's overdwenen. Dus uh, benieuwd waar zij op uitkomt. Goed. Uh, ze is hier wel aanwezig. Maar uh, doet dus niet mee. Zit op de tribune en uh, keek naar die finale. Tussen Penders en Tempelaars dus. Die finale duurde... 33 seconden. Janine Penders uh, had geen tijd voor koetjes en kalfjes. Ze gooide haar tegenstander met een uh, ja, toch wel hele mooie beenworp. En zeker bij die wat grotere dames uh, geeft dat toch een, een behoorlijke druim, kan ik je vertellen. Dus uh, Ippon voor haar en de titel voor Janine Penders. MUZIEK ja.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 Get een leuke videoclip opgenomen in Auckland. The babysitter circus and Everything's Gonna be alright. Dat bang dat ik meeging. Ja, we komen in nou. De wit-Russische tafeltennister Victoria Pavlovich... is in de Deense herning Europees kampioen geworden. De verdedigers tonen zich in de eindscheid met 4-1 te sterk... voor Xi-Jan Yifang. Komt hij ook uit Europa? Ja, uit Frankrijk, hoor ik u denken. Klopt. Pavlovich is de opvolger van de Nederlandse speelster Lijjau... die zich wegens een rug- en polsblessure moest afmelden. Radio 1 het NOS-journaal. Zomer 1, weer. Eerst om 1 uh, minuut voor half 5 het nieuws met Gert Luk. De Nederlandse en Duitse politie houden vanaf woensdagochtend 6 uur... een grote snelheidscontrole langs de grens. Het is voor het eerst dat politiekorps uit beide landen... op zo'n grote schaal een snelheidscontrole houden in de grensstreek. De controle duurt 24 uur. Er wordt niet alleen gecontroleerd op de snelwegen... die de twee landen verbinden, maar ook op provinciale wegen. In Beirut zijn er de begrafenis van de veiligheidschef... die vrijdag omkwam bij een aanslag rellen uitgebroken... Groepen rouwende liepen naar het kantoor van de premier en eisten het vertrek van de regering. De pro-Syrische Hezbollah-partij maakt deel uit van de Libanese regering... en wordt door de oppositie mede verantwoordelijk gehouden voor de dood van de veiligheidschef. De Amerikaanse politicus George McGovern is op 90-jarige leeftijd overleden. McGovern stond bekend als een uitgesproken progressief. Hij was begin jaren 60 een van de eerste die felle kritiek leverde op de Amerikaanse rol in de oorlog in Vietnam. In 1972 deed McGovern namens de Democraten een gooi naar de presidentschap. Maar hij verloor de verkiezingen kansloos van Richard Nixon, die twee jaar later ten val kwam door de Watergate-affaire. Dat zijn de hoofdpunten. Het weer. Markoverhoofd. Op veel plaatsen is de bewolking hardnekkig. In het westen, noordwesten misschien nog een spatje motregen. Verder op de meeste plaatsen droog. En er zijn ook plaatsen waar de zon wel geschenen heeft of schijnt. En dat is dan met name in het zuidoosten van het land. Daar is het lokaal 20 graden. Onder de bewolking soms maar 13 graden. Die opklaringen gaan overigens wel terrein winnen. Daar hebben we vanavond en vannacht eerder last van dan gemak. Want als het opklaart kan er ook wat nevel of mist ontstaan. Minimumtemperatuur 11 graden. Morgenochtend eerst lokaal nog wat nevel of mist. Daarna gaat de zon op steeds meer plaatsen schijnen. Opnieuw het meest in het zuidoosten van het land. Maar uiteindelijk moet het hele land toch wel af en toe wat zon gaan zien. In de zon wordt het lokaal 21 graden, verder 17 tot 20 graden. En daarmee hebben we het warmste weer van de week ook gehad... want trapsgewijs gaat het kwik omlaag. Vrijdag is het nog maar 10 graden. Het is wel meest droog en er is af en toe zon. Sport Radio NOS, op NOS Radio, Net begonnen in Waalwijk de half vijf wedstrijd. RKC tegen PEC Zwolle, de nummers 11 en 16 van de ranglijst. Frank Wielard. Eén minuutje geleden, het is nog 0-0, wel al één kans gezien. Chevalier dankzij wat slordig verdedigen van Van der Berg achterin... die dacht de bal onder controle te hebben, even uit het oog verloren. Chevalier die zat hem in zijn nek, letterlijk en figuurlijk. En die kreeg de bal maar net voor langs de goal van Diederik Boer... die vandaag weer zijn Opwachting maakt in de basis bij uh, Pek Zwolle. Hij raakte net voor de competitiestart geblesseerd. Brak zijn pols en uh, is sindsdien uit de running geweest. Sindsdien heeft uh, Pek Zwolle ook een keepersprobleem gehad. En dat zou dan vandaag eventueel opgelost moeten zijn. Windjes dus plaatsgemaakt voor uh, Boer. Aafjes centraal achterin plaatsgemaakt voor Van den Berg. Weer uh, terug in het elftal en uh, Van Hintem geblesseerd. Over uh, belast is uh, de uitleg daarbij. Die wordt vervangen door Reniers rechts voorin. Bij uh, Pek Zwolle en uh, bij RKC. Hè. Die opstelling die kennen we wel zo'n beetje verloren. Twee weken geleden bij Willem II. Desondanks staan dezelfde namen. gewoon uh, keurig netjes weer op papier. Daar neergezet door uh, Erwin Koeman. En de openingsfase is in ieder geval qua balbezit voor uh, Pek. Maar dat moet nu even achteruit. Martina die daar wegloopt over de rechterkant. Terug naar Drost. Die wordt onder druk gezet. Klein beetje onder druk gezet. Dus maar even breed voor de goal langs. Dat is niet volgens de schoolboekjes die je dan krijgt uitgereikt als voetballer. Maar het mag allemaal. Van Peck daar. Bal breed naar Van Pepper Dan gaat uiteindelijk de bal naar voren. Opgevangen daar door Joey van den Berg. En dan kan Peck er weer uitkomen met Lachman. Lachman die de bal even inspeelt. Dan naar Benson. Benson, randje strafschapgebied bij RKC. Komt daar weer een mogelijkheidje aan voor Pek? Nee, die komt er niet. De bal wordt achterin weggewerkt bij RKC. Nog een schotpoging uit de tweede lijn. Vervolgens van Peck houdt een ingooi over. En zo uh, is in ieder geval uh, de gasten uit Zwolle zijn in ieder geval wel aardig begonnen aan deze wedstrijd. Dat moet ook wel, want uh, Peck is met afstand de minst scorende ploeg in de eredivisie. Vier goals hebben ze pas gemaakt. Daar moeten er vandaag een paar bij komen om een beetje onderuit te komen. En onderuit de problemen te komen tegen RKC aardig begonnen. Dat was ook ADO in de thuiswedstrijd. Halve half 1 wedstrijd van vandaag tegen Utrecht kwamen via Holla op voorsprong uit een strafschop. Maar het was Utrecht wat echt de klok sloeg vanmiddag in Den Haag. Gerrand 1-1, Moulenga 1-2 en daarna nog vele, vele mogelijkheden voor de club in Utrecht. Die uiteindelijk toch gewoon is ook de drie punten, ondanks al die gemiste kansen, overhield aan die wedstrijd. Vraag is natuurlijk of ADO-coach Marie Stijn zijn ploeg na afloop wat te verwijten heeft. Het nou, grootste verwijt vind ik dat we, dat we te weinig aan het voetballen toe zijn gekomen. Uh, wij wisten de manier waarop Utrecht druk zette. Met twee spitsen en dan een middenvelder die uit, uitstapt op de back. Nou, dan moet je zorgen dat je daarop getraind En dan moeten de backs ook inderdaad uitzakken. En dat deden ze niet. We wilden niet voetballen van achteruit. En nou, dat, ben ik wel, uh, dat vind ik wel jammer. Want ik dacht dat we die fase inmiddels al af hadden gesloten. Dat we uh, moeten durven voetballen. Want op het moment dat wij in de lange ballen grossieren. dan, ja, dan hebben we te weinig stootkracht voorin. En zij hebben ook nog is een extra man op het middenveld waardoor je de tweede bal niet hebt. Dus dat, uh, nou, dat verwijt kan ik mijn ploeg wel maken. En als we de bal hadden, waren we heel slordig. We geven de 1-1 de, de en de 2-1 geven we zelf weg met, met bovenlies op onze eigen helft. We hebben het woord durf, volgens mij twee weken geleden, bij NEC ook al gebruikt. Dat is gek, hè? dat is iets ontastbaars, denk ik, voor jou. Ja, omdat we ook heel veel momenten in wedstrijden hebben laten zien dat we het wel kunnen. En uh, dat, ja, goed, dat is ook erop hameren. We, we, we weten dat we een nieuwe ploeg hebben met veel nieuwe jongens. Dus dat, is ook gewoon, uh, dat zijn we ook volop aan het trainen. Alleen ja, ik vind ook bepaalde spelers die uh, ja, waar de, de vastigheid moeten zijn aan de bal. Ja, die waren ook slordig vandaag en dat, uh, ja, dat kost je dan uiteindelijk de kop, denk ik. Terwijl de start best te omschrijven valt als een droomstart, denk ik. Ja, ik denk dat we de eerste tot aan het doelpunt dat prima doen. We wisselen ook goed van kant aan de bal. Op dat moment zakken we nog wel uit de backs om te voetballen. Ja, en daarna uh, ja, geeft eerst Jensen de bal heel knullig weg. En, uh, en ook Van Duinen glijdt nog eens onderuit. Dus ja, dat is, dat is zonde. Ja, wordt het wat opportunistischer. Hè? Ik dacht, nou ja, misschien stuur je Beugelsdijk nog wel wat eerder naar het front. Heb je dat nog over wel? Ja, ik heb dat de laatste vijf minuten gedaan. Omdat ik toch het idee had van... Op nou, uh, het moment dat ik... Dat is ook een rots in de branding achterin. Ja, bij 3-1 is het helemaal klaar. En uh, ja, we hebben op een gegeven moment met, met vier, vijf spitsen hebben we het geprobeerd. En uh, het leverde leverden zelfs nog een paar, uh, paar, paar uh, kansen op. En niet vanuit heel goed voetbal, maar meer een beetje uit opportunisme. Ja, dan moet je nog geluk hebben dat je een binnen prikt, Maar dat had ik niet terecht geweest. Nee, kansen zijn er wel geweest, met name voor Vicento bijvoorbeeld. Die kreeg dan nog wel een paar van Duinen ook nog, die je overigens wel als spits opstelde in de tweede helft. Waarom dat? Nou, omdat ik niet uh, tevreden was over uh, hoe Poupon dat invulde in die eerste helft. vond hem te weinig arbeid leveren. En ik weet dat Poupon ook goed aan de rechterkant kan spelen. En dus vandaar uh, die switch in de tweede helft. Je weet dat wij altijd uh, zoeken naar complexen. Je weet waar ik op doel, denk ik. Hè? Dat, uh, dat thuiscomplex van ADO. Hoe zit dat, Maurice? Nou ja, het is duidelijk dat we thuis niet onze beste wedstrijden spelen dit jaar. En uh, daar was dit weer een voorbeeld van. Maar uh, er komt een moment dat we gaan winnen thuis. Alleen, uh, ik had dat uh, liever vandaag gedaan. Vond je Utrecht beter dan je verwachtte? Want bedoel, ik vond eigenlijk dat Utrecht wel een puik prestatie leverde. Nee, ik vond ze niet beter dan ik verwachtte. Want ik heb, ik heb de wedstrijd Utrecht-Ajax gezien. En vond ik Utrecht ook heel goed spelen. We hebben een stel goede voetballers bij elkaar. En uh, ik, ik vergelijk het eigenlijk met ADO. Ik denk dat we redelijk dicht bij elkaar zitten als ploegen. Alleen Utrecht was vandaag gewoon aan de bal de baas over ADO. We waren veel zuiniger aan de bal. En uh, dat was denk ik het grote verschil vandaag. En, en, en verder rest in strijdwijze en in, in speelwijze ja, dat... dat dat, dat was, dat was voor, voorhand duidelijk, maar voor mij zit dit verschil in de, in de slordigheid bij Ado. Absoluut essentieel wie er aan de bal het beste is bij voetbalwedstrijd. Ado Utrecht 1-2. Mauri Stein. ja. En je vraagt je altijd af. Gebeurt er al nog iets tijdens zo'n zo interview? Eens dus even vraag aan Frank Wilaar bij RKC Zwolle. <laughs> het is een vraag aan de bekende weg. Voor jou, maar niet voor de rest van de luisteraars. Want er is inderdaad wat gebeurd bij RKC Zwolle. Zwolle namelijk met een kickstart op 1-0 gekomen. Dankzij Fred Benson, oud werknemer. Tot twee keer toe zelfs van RKC. Na goed opkomen van Bram van Polen. De rechtsback vond Pluim, die de bal in één keer door tikte op Benson. Die schoot eerst tegen doelman Zoet op. En vervolgens kreeg hij de bal weer terug. Toen was Zoet uitgeschakeld. Want die lag namelijk op de grond. Buitenspel eh, gezet dus door Benson. En die kon simpel binnentikken in eh, zijn tweede poging. Benson zet Zwolle dus op 1-0 tegen RKC. Dat zouden we toch een lichte verrassing kunnen noemen. Omdat Zwolle niet zo gek veel doelpunten maakt. Ik zei het al. Vier alleen nak maakte er maar ietsje meer. Vijf. Nou dat heeft Zwolle dus nu ook voor elkaar eh, gekregen. En Zwolle blijft in ieder geval gewoon voetballen, ook al spelen ze onderin. Ze kunnen ook niet anders en blijven dat nu ook doen tegen RKC. Dat terugplooien op de eigen helft. Opnieuw Bram van Polen, die nu de achterlijn haalt. De bal voorgeeft richting Benzon, die laat lopen. Mokhtar zoet en dan is het bijna 2-0. Maar die bal valt niet, omdat zoet uh, op zijn doellijn de bal tegen de borst uh, aan krijgt. En hem dan vervolgens daar zelfverzekerd tegen aandrukt. En zo kan RKC er weer afkomen. De tweede hele grote kans voor Zwolle. En deze gaat er dan niet in. En daar komt dan misschien een mogelijkheid voor RKC. Chevalier wordt buitenspel gegeven. Ik twijfel eraan, maar daar is nu niets meer aan te doen. Want assistent scheidsrechter heeft die vlag nou eenmaal omhoog gestoken. Chevalier dus buitenspel. En Zwolle op 1-0 bij RKC dankzij Benson. Shout out play on a sunny day, fresh play with her, and then you you won't appreciate Winners 1970 en it's a shame. RKC verloor van uh, Willem II en staat nu achter tegen Pex Wolle. Frank Wieland. Ja, met die verstande dat aan die uh, eerste wedstrijd niet meer zo gek veel te doen is. Vandaag is er nog wel wat aan te doen, maar eerst even Zwolle tegenhouden. Gravenbeek, bal breed op Moktar, is onzorgvuldig. Martina heeft veel tijd nodig, maar uh, krijgt net voldoende tijd om de bal bij stand te krijgen. Nu weer terug, bal langs de lijn, voorbij Jozefzoon. Die een beetje verbaasd kijkt dat die bal langs hem heen gaat. Dan moet vervolgens Chevalier richting de zijlijn... En die verliest dan het duel van Van den Berg. En de, de mensen voorin, Braber en Chevalier, zijn vooral heel erg druk met wat de scheidsrechters allemaal in hun nadeel beslissen. En in plaats van dat ze aan het voetballen zijn, dat is meestal geen goed voorteken bij zo'n wedstrijd. Nu makkelijk inleveren van Aschente, die vandaag gelegenheidslinksback is, omdat Van Hintermeer niet bij is. Hij levert de bal in op het middenveld bij RKC. Wordt weer terugveroverd door Pluim. Die is dan vervolgens Braber kwijt. Die moet in de achtervolging. Nu Drost tegenover hem. Pluim die kan aardig kappen en draaien. Bal breed leggen. Benson mik naast. Het is een meter of zeven. Dat komt vooral omdat Benson achterover leunt. Niet echt rekent op die bal. Geen tijd heeft om te mikken, echt. Moet dus een beetje geluk hebben. Dat had hij bepaald niet. Na 13 minuten voetballen en zwollen, dus. Gewoon behalve dan die eerste kans die Chevalier krijgt. Beter dan uh, uh, op dit moment RKC in deze wedstrijd. En. Uh... De doeltrap op dit moment voor uh, Jeroen Zoet. En RKC dat uh, voorin nog geen vuist kan maken. Ook nu de bal via Braber weer inlevert bij Van den Berg. Die kan gelijk een, uh, een aanvaller uitspelen. Notabene, terwijl die uh, de laatste is in de linie bij Zwolle. Bal over de verdediging heen gegooid. Martina weet dat uiteindelijk met een laatste kracht. in spanning nog te voorkomen door terug te koppen richting Van Mosselveld. Die vandaag zijn 200ste wedstrijd in de Nederlandse competities uh, afwerkt. En centraal in de verdediging staat. Zoals te doen gebruikelijk de laatste tijd bij RKC. Duits verspeelt nu de bal. Daar komt weer een countertje. Snelle uitbraak van uh, Zwolle. Moktar is daar onzorgvuldig in. Broers is goed aangesloten. Houdt dus de mogelijkheid voor Zwolle levend. Dat duurt niet zo heel erg lang. Want opnieuw zit Van Mosselveld er goed tussen. Jozef aan de rechterkant voor RKC. Ook hij levert zomaar in. Opnieuw bij Van den Berg die de zaken. Achterin bij Zwolle, op dit moment aardig voor elkaar. Heeft en nu een crossbal probeert te geven. Die crossbal mislukt volledig, maar lukt dan ook bijna. Behalve dan dat Van Peppe wel op tijd reageert en instapt... Voordat Reiniers in de buurt van de bal kan komen. Ook nu Chevalier wordt ondersteboven gelopen door Broersen. Maar die speelt ook de bal. Dus mag de wedstrijd door Chevalier boos. Intussen Benson aan de linkerkant uitgeweken. Komt zijn tegenstander. Martina is dat niet voorbij. En dan kan RKC opnieuw gaan uitverdedigen via Stans. Nog maar weer eens de lange bal richting Jozefsoon. Die is nu van de bergen in eerste instantie kwijt. Heeft alleen Chevalier nog voor de goal. Jozefsoon, Chevalier achter Chevalier langs. In tweede instantie dan Snijder. Oh, bal van de lijn gehaald daar. ...daardoor Lachman. Dat was een hele grote kans voor RKC om de gelijkmaker in te schieten. Maar de Waalwijkers houden niets anders over dan een hoekschop... ...en staan nog steeds met ene achter tegen Zwolle. Dus gaan we eens even naar het NK judo weer, Matthijs Westraat. Want het zijn de laatste kampioenen die waar je nu gaat tegenaan gaan, gaan kijken. Ja, nou, sterker nog, het zit erop. Het zit erop. Het, uh, ja, het is klaar. Uh, uh, nog sterker, het is al leeg hier. Ik denk dat Het ja, is passé? Of, uh, ja, het is klaar. Het is klaar. Nee, het is uh, gebeurd. Het uh, Nederlands kampioenschap van 2012 uh, zit er dus op. Er zijn 14 titels vergeven. En de laatste, bij de zwaargewichten, de mannen, was zojuist voor uh, Pascal Schermberg. Nou, eigenlijk zijn Grim Fuistus en Luc Verbeijen uh, normaal gesproken. Degene die uh, aanspraak maken op de titel in deze klasse. Maar, ja, nu hou ik er echt over op. Uh, ook zij bedankt voor dit NK. Uh, die laatste finale... Het is mooi dat jij wel kon, hè, vandaag? <laughs> ja, ik heb, ik heb nog getwijfeld. Ja. Nee, die laatste finale, die, uh, nou ja, die leek na twee minuten judo al gebeurd te zijn. Maar uh, de Ippom, uh, die Van Leeuwarden in eerste instantie kreeg, werd uh, gecorrigeerd door de beide hoekscheidsrechters. En vervolgens barst de strijd helemaal los. En uh, beide reuzen, het zijn echt werkelijk waar giganten... Uh, maken een Wazari en een Yuko. En dus uh, na vijf minuten is uh, de stand exact gelijk. Golden score... Nou, publiek echt op de bank. Het was uh, veruit de spectaculairste partij van vandaag. Uh, uiteindelijk maakt Schermberg het af met een wasari. Ja, toen ontplofte de boel helemaal natuurlijk. Want het was toch wel enigszins tegen de verwachting in. Pascal Schermberg is dus de allerlaatste kampioen van dit toernooi. Ook wel uh, het bal der afwezigen genoemd. Ben ik er toch weer over begonnen. Hè? Het topsportcentrum wordt uh, nu leeggeruimd. De eerste matten zijn alweer weg. Het is uh, klaar hier in Rotterdam. Dankjewel, uh, Matthijs. Het is uh, 14 minuten voor 5, kwart voor vijf geweest. Dus heel Nederland zit erop te wachten, het hockeyoverzicht. Geert de Groot. Ja, eerste mattenkloppers aan het werk bij judo natuurlijk. <laughs> uh, op enige afstand van mij staat Roderick Weushoff nog even te praten met Mark Jenniskens, doelman van Oranje Zwart. Ze hebben het natuurlijk over de 1-1 Oranje Zwart Kampong... Eerst even de andere uitslagen, Roderick, voordat wij verder praten over uh, jouw functioneren vandaag. Hoe dat allemaal gegaan is: bloemendal werd 5-0. SCAC Amsterdam 2-4. Den Bosvoordaan 3-3. Pinoquet Rotterdam 0-3. En Schaarweide HGC 3-3. Roderick Buustoff, uh, ja. Uh, neem me niet kwalijk, het zag er een beetje knullig uit wat je vandaag deed. Als je in balbezit was, Kampong, in de buurt van de cirkel kwam van Oranje Zwart... moest jij weer snel het veld op omdat je een strafcorner zou moeten nemen als die zou komen... en verder aan het spel niet deelgenomen. Wat is er aan de hand met je? Ja, nou goed, dit is gewoon noodzaak. Ik heb een klein scheurtje met binnenmeniscus. Dus uh, dat zorgt voor, uh, voor pijn en... Uh, dat is onlangs uh, opgetreden en uh, hebben we dat, uh, hebben dat uh, gevonden. En vorige week maakte ik een beweging uh, wat haaks op dat pijnlijke plekje uh, stond. En toen kon ik amper meer lopen daarna. Dus ik ben al lang blij dat ik, uh, dat ik überhaupt nog op het veld kan staan nu voor de winterstop. En dit is gewoon eens uit noodzaak geboren. Ik corner uh, uh, pushen kan. In principe kan ik, uh, kan ik ook gewoon rennen. Uh, het doet pijn, maar uh, uh, dat kan in, in principe geen kwaad. Alleen in deze wedstrijd was het gewoon nog te vroeg om, uh, te veel, om uh, veel minuten te maken. En nou, dus hadden we gewoon een nou, dan, dan gaan we alleen uh, de corner doen. En, uh, maar het is nou, je rechterbeen? Mijn linkerbeen. Je linkerbeen. Dus niet nou. het been waarop je uh, terechtkomt als je de, de sleeppush uh, toepast? Nou ja, met links stap je uit. Maar ik heb er geen last van met, uh, met pushen. En je hoeft niet volledig rust te houden? Nee, nee. Ik heb af van de week wel wat wel rust gehad omdat ik gewoon maandag zo ik al zei, amper kon lopen. En nu is het gewoon uh, met kracht heen zorgen dat de spieren omheen uh, sterker worden. Uh, omdat die een hele hoop kunnen opvangen voor je, voor je knie. En dan gaan we nu uh, voor elke wedstrijd gaan we, gaan we klaarstomen dat ik, uh, dat ik zoveel mogelijk kan meedoen. Uh, en dan zal ik gelijk na de laatste competitiewedstrijd voor de winterstop zal ik onder het mes gaan. Je zat even niet op te letten hè? in de tweede helft. Je miste één corner. Nee, dat heb je, dat heb je niet goed gezien, want, uh, want je hebt ook iemand nodig die, de, die eruit gaat. En degene die eruit moet, die stond zelf in de cirkel. Dus uh, ik kan er niet zomaar inlopen zonder dat iemand anders eruit ging. Dus uh, een uh, slechte organisatie. Nou ja, slechte organisatie. Het, eh, ja, ik, er, moet, er moet iemand uitkomen en die kan natuurlijk niet continu op de middenlijn blijven staan. Dus het is, uh, uh, ja, de, het is niet zo dat in uh, dat, dat, dat de pers uit moet, uh, moet, moet komen. Soms, nou, we, hebben, we kunnen ook een variant spelen natuurlijk. Maar uh, mocht hij in de buurt van de middenlijn zijn, dan, uh, dan was de afspraak dat hij, uh, dat hij eruit kon, uh, kon komen. Ja, het, uh, het, uh, het is ook niet mijn fa favoriete optie natuurlijk. Maar uh, uh, nogmaals, ik ben lang blij dat ik in ieder geval iets... Uh, kan doen. En bij Kampong zijn we het gewend. Hè? Vorig ja. jaar hadden ze Thijs de Wert die dat deed. Op dezelfde manier. Ja, precies. Ze zijn het gewend. Dus uh, de jongens, uh, die wisten nog, uh, die wisten nog hoe, het, hoe het moest. Maar je hebt wel mooi tijd gehad om naar die wedstrijd te kijken. Uh, hebben jullie uh, voldoende gekregen met dat gelijkspel uiteindelijk? Nou, ik denk dat in die end dat, uh, dat uh, gelijkspel terecht is. Ik denk dat OZ in de eerste helft uh, er wat beter ploeg was. En ik denk uiteindelijk, uh, toen wij met een man meer kans aan de tweede, tweede helft denk ik dat, dat wij echt wel de, de bovenliggende partij waren. En, uh, alleen behalen te weinig. En, uh, maar goed, we mogen denk ik nog van geluk spreken als je in de laatste minuut of de twee minuten nog uh, de gelijkmaker uh, scoort. Dus uh, in de hand, uh... Ik denk wel een mooi uitzicht zo. Ja, die Kwerijn Kasper is de grote held natuurlijk voor jullie. Want uh, je blijft bij in de top van de hoofdklasse. Ja, nee, ja, kl ja klopt. Kijk, het is zaak dat je dit soort wedstrijden in ieder geval niet gewoon verliest. En je bent OZ uit. Dat is gewoon een waanzinnig lastige wedstrijd. En, uh, en als je hier gewoon uh, een, ja, een resultaat neerzet. En dat is gewoon uh, een gelijkspel. Natuurlijk uh, wil je winnen. Maar nou ja, dan, uh, dan, dan doe je het gewoon goed. En uh, nu is het zaak dat we volgens mij hebben we volgende week Pinoquet. En Pinoquet draagt nu een beetje buiten top 4 te, uh, te raken. Uh, dus die moeten we gewoon helemaal op afstand gaan zetten. En dan, uh, ja, dan wordt het leuk. En dan zien we jou weer in de rol van vliegende strafcorner. Nou, nee, hopelijk kan ik, uh, kan ik gewoon spelen. We gaan deze, ik ga er vanuit dat ik, dat ik volgende week gewoon weer minuten ga gaan maken. Het zal niet uh, een hele wedstrijd zijn, maar... Uh, uh, ja, gewoon bepaalde periodes erin. Uh, dat ik niet meer inderdaad uh, zo heen en weer hoef, uh, hoef te rennen. Maar uh, ja, goed, alles uh, wat ik uh, kan meedoen is, uh, zie ik nu ook als een bonus. En, uh, uh, daar gaan we gewoon hard aan werken. En, uh, in, in, in de winter gaan we onder het mes. En dan uh, en om in de tweede helft van het seizoen weer gewoon helemaal pijnvrij te kunnen, kunnen spelen. En hoe is het met je depressie? na Olympische depressie? nou nee, die heb ik niet hoor. Nee, hoor het, het, leven, het leven gaat gewoon door... Uh, ik geniet van het thuis zijn met mijn dochtertje, uh, lekker aan het werk, uh, uh, plezier maken bij Kampong en uh, dat gaat ook allemaal hartstikke goed. Dus, uh, uh, ik ga verhuizen, dus een hele hoop andere dingen. Dus, uh, ik, ik zit niet in een uh, gat of zo, dus uh, okay. nou, ja, dat gaat allemaal goed. Oké okay, Roderick, we gaan eens even kijken naar uh, de ranglijst, uh, want dat is natuurlijk ook aan de orde. Roderick, Rustof zei het al... Uh, Pinoquet valt een beetje weg uit de top 4. Want de top 4 is vandaag Bloemendaal. 7 wedstrijden, 18 punten. Oranje-zwart 7 wedstrijden, 17 punten. Kampong 16 punten uit 7 wedstrijden. Rotterdam 13 uit 6. En Amsterdam komt ook weer dichterbij. 12 uit 6. Pinoquet en HGC op 10. Die zitten echt op achterstand inmiddels. Onderaan SJC nog steeds geen punten. 7-0 vooraan. En Den Bosch speelde gelijk, hebben allebei vier punten uit zeven wedstrijden en daarboven scharweide vijf uit zeven. Gaan we naar het voetbal weer terug. VVV Feyenoord was een bijzondere wedstrijd. 1-0 Turk, 2-0 Joppen. Nee, we gaan eerst trouwens eventjes uh, zitten voordat we dat doen. We hebben nog een live wedstrijd lopen. Per RKC tegen Pex Zwolle, Frank Wilaar, daar zijn we nog iets benieuwder naar. Hoe staat het? Het is nog steeds 1-0 voor Zwolle na ruim 22 minuten voetballen. En uh, RKC is wel wat beter in de wedstrijd gekomen. Nee. Maar moet nog wel serieuze kansen uh, gaan uh, creëren om Zwolle een beetje te bedreigen. Eerst maar eens even afrekenen met Benson en Gravenbeek Die daar samen voorin bij Zwolle nu in balbezit zijn. En uh, voorin nu Reniers gezocht, gezocht aan de rechterkant. Gaat het duel aan? Nee, toch maar niet. Even de bal terugleggen naar Van Polen. Die gaat nog verder terug in de richting van Lachman. Lachman, heel veel ruimte. Op de helft van RKC meegekomen de centrale verdediger Benson niet bereikt. Althans van, um, daar is het Drost die dat uh, duel in eerste instantie wint. Dan is het Van den Berg die op zijn beurt het duel wint met uh, Zoon. Drost opnieuw in balbezit, dreigt even met een lange bal, maar legt dan breed naar Martina. Martina. Zoekt een medespeler die bereikbaar is. Brabert duikt achter. Mokhtar is dat dus niet. Dus moet de bal terug en breed naar Van Mosselveld waar we nu beland zijn. En dan is het Van Peppe die diep gaat. Geen buitenspel. Haalt hij de bal? Ik zou denken van wel. Maar uiteindelijk geeft hij de strijd met de snelheid van de bal op. En dus gaat hij over de zijlijn en kan Van Polen gaan gooien voor Zwolle. Dat eigenlijk... Als je het aantal kansen van RKC bekijkt, verrassend gemakkelijk overeind blijft, heeft ook alles te maken met dat Chevalier op het randje. En vaak daaroverheen van uh, buitenspel speelt. Hij heeft tot nu toe al een keer of vier buitenspel gestaan. En dat haalt een hoop dreiging. Weg daar bij Zwolle. Dat gaat tot nu toe uitstekend. Ook nu staat hij weer buiten spel. Maar dat geldt niet voor Snijder. Die mag dus door richting de achterlijn. Bal terugleggen. Braber die moet dan de bal even goed leggen om hem goed voor te krijgen. Is het Aschente die de bal wegkopt omdat hij over Chevalier heen gaat. Dan glijdt Benson weg. Krijgt hij de vrije trap mee? Nee, hij krijgt niet de vrije trap mee. Hij krijgt hem tegenstands. Die breed legt op Jozefsoons, dreigt straks op het gebied in. En Boer, die redt op het schot van Jozefsoon. Daar was weer even de dreiging van RKC. Je kan het geen kans noemen, maar het is in ieder geval een schot tussen de palen die gered wordt door Boer. En daardoor staat Bek nog altijd voor tegen RKC met 1-0. En Tom had het al even over VVV tegen Feyenoord. Het stond al snel 2-0 voor de Venlo-Wenaren. Maar vlak voor de rust 2-1 immers uit een penalty die wat omstreden was. 2-2 werd het naar de rust door Verhoek en 2-3 uiteindelijk door Pelle. Dus Feyenoord wint daar in Venlo. Jeroen Guttig praat erover met de coach van Feyenoord, Ronald Koeman. Nou, na 21 jaar is er eigenlijk een einde gekomen aan die rare reeks van Feyenoord hier in Venlo. Maar ik kan me voorstellen dat je toch ook nog wat andere gevoelens hebt. Hoe zit dat? Ja, duidelijk. Uh, je kunt altijd tevreden zijn met een uitslag. Uh, en uiteindelijk met drie punten, want uh, dat is hier heel lang niet, uh, niet gebeurd. Daar zijn we dan ook vanaf. Maar uh, ik heb me wel verschrikkelijk uh, geërgerd aan, uh, aan de eerste 20 minuten met name. En daarna kom je ook uh, terecht op achterstand en... Uh, ja, dat, uh, daar schaamde ik me voor eigenlijk uh, als trainer van deze groep. Want dat had ik op deze wijze nog niet eerder meegemaakt. En dan schaam ik me ook voor mezelf. Want uh, als coach ben je verantwoordelijk. En als uh, spelers niet brengen in, in wat voor opzichten dan ook... Uh, laat, laat ik het stellen in allerlei opzichten in het voetbal. Aan de bal, in duels, uh, attentie. Ja, dan, dan vraag ik me af wat, uh, wat de boodschap gedurende de laatste twee dagen naar deze groep was. Ja, Het is natuurlijk al eerder voorgekomen dat Feyenoord niet scherp aan de wedstrijd begon. Maar dit was wel het dieptepunt. Ja, absoluut. Dit was, uh, dit was Feyenoord onwaardig. En, uh, je kunt wedstrijden verliezen, je kunt slecht spelen. Maar dit was collectief en, en dan is het altijd des te pijnlijker dat je daarin mensen uh, wisselt. en uh, Ik speelde ermee om twee te wisselen. Maar dat vond ik al iets te snel na 25 minuten. En dan wordt van anders het slachtoffer. Uh, was ook heel slecht, maar dat waren anderen ook. En, uh, en daarna ging het... Uh, ja, ietsje beter. Ja, toen begon het wat te lopen, maar je krijgt enorm de hulp van de scheidsrechter natuurlijk vlak voor rust. Ja, vanuit mijn positie was het ook uh, zwaar gestraft. Ik weet het niet, uh, kan het, uh, ik heb het niet teruggezien. Maar... En dan zijn momenten wat, uh, wat bepalend is voor het verloop van de wedstrijd. En uh, in de tweede helft hebben we in ieder geval laten zien dat we kwalitatief beter zijn. En uh, hebben ook de kansen gecreëerd, hebben de achterstand ook uh, rechtgezet. Maar het blijft voor mij nog steeds als een paal boven water bestaan... dat ik het ongelooflijk vind hoe we de eerste 20 minuten gespeeld hebben. En is er dan toch nog iets van tevredenheid... over de manier waarop het dan allemaal is rechtgezet door de ploeg? Want uiteindelijk, ja, je gaat die weg met de overwinning... en de tweede helft was zo slecht natuurlijk nog niet. Nee, tuurlijk niet. Maar ja, dat, dat vraag je dan ook, ook af. Waarom, waarom is dat niet in de eerste fase? Dan, dan hoef je niet de ene naar de andere kans te creëren. Maar dan moet je wel aantonen dat je beter bent als VVV. Een ploeg wat moeilijk zit. Maar we gaven dusdanig de hoop op, op een heel goed resultaat... Dat ze, dat ze ook in de wedstrijd groeiden, zeker vanaf het begin. En dat hebben wij met z'n allen toegelaten. Volgende week Ajax thuis... Toch een ander scenario, denk ik, hè? Die is de twintig minuten. Nou ja, als het zo eindigt, dan uh, wil ik daar best voor tekenen. Maar uh, het is duidelijk dat wij uh, uit een ander vaatje moeten tappen dan, uh, dan we vandaag gedaan hebben. Ronald oh, Koeman dus, maar wel gewonnen. VVV Feyenoord 2-3. U krijgt mij nog een tafeltennisbericht. Timo Beul is in de Deense stad Henning... voor de zesde keer Europees kampioen geworden. Hij was te sterk voor de Kroaat Tanruiju. Het werd 4-1, maar liefst is het de zesde keer... dat deze Beul dus al de beste van Europa is. We gaan even eruit voor het wat langere nieuwsblok van 5 uur. Dat doen we met een tussenstand bij RKC Pek Zwolle 0-1 Benson. De oud-RKC'er opende daar de score. Pexwolle leidt dus en de uitslagen van de eerdere we de wedstrijden vandaag Heerenveen-Groningen 3-0. VVV Feyenoord hoorde u net, Ronald Koeman 2-3. En vroeg op de middag, ADO Den Haag-Utrecht 1-2. de op 1. -2. Internet, langs Twitter, kranten, radio en televisie.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 De grens tussen Griekenland en Turkije is nu de drukste oversteekplaats van vluchtelingen op weg naar Europa. Honderden wagen hun leven, elke dag weer. Ook al wachten ze aan de andere kant een nieuwe crisis. Langs de grenzen van Turkije, vanavond om tien voor half negen bij de VPRO op Nederland 2. U hoort het. Volkswagen Bedrijfswagens zetten onderhoudsprijzen vast. Voor bedrijfswagens die al een tijdje in bedrijf zijn...